Tien uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Tienduizenden mensen hebben onnodig een aanvullende tandartsverzekering. Dat zegt de Nederlandse maatschappij ter bevordering der tandheelkunde NMT straks in Nieuwsuur. Mensen met een goed gebit hebben geen aanvullende verzekering nodig. Wie zo'n verzekering heeft, kan hem beter opzeggen, zegt de NMT.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 De Algemene Verradering van de Verenigde Naties zal morgen een moment stilte houden voor Kim Jong-il, de overleden stalinistische dictator van Noord-Korea. Het gebeurt op verzoek van Noord-Korea. Volgens voorzitter Al Nasser schrijft het protocol voor dat zo'n verzoek van een lidstaat wordt gehonoreerd. Verschillende Westerse diplomaten hebben al laten weten dat ze de ceremonie zullen boycotten. Naar verluidt heeft Noord-Korea ook een moment stilte gevraagd aan de Veiligheidsraad, maar daar zou dat verzoek zijn afgewezen. De tv-reclame van T-Mobile met Ali B heeft de gouden lookie gewonnen. De publieksprijs voor de beste reclamespot. In de spot geeft de rapper Ali B telefonisch hulp bij het verschonen van een luier. Het spotje versloeg onder meer de spots van Ora, Bol.com, Gamma en Volkswagen. Het weer. Morgen is het grijs en ongeveer 10 graden. En in de avond gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.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 We verlieten nu bij de tussenstand 0-0 Twente PSV. Eh, hoe is het nu Jeroen of Ronald van de Geer? Nog altijd 0-0, maar dat is eigenlijk een klein wonder omdat er een hele grote kans is geweest voor FC Twente in de counter begonnen bij Willem Jansen rond de middenlijn. Die de bal paaste op de Jong, vervolgens zelf doorstak. De Jong gaf de bal terug aan Jansen. Die ging het strafschopgebied in richting Isaacson. Isaacson lag dan wel in de baan van het schot. Maar de bal ging er langs, maar uiteindelijk ook via de paal niet in de goal. En dus is het nog 0-0. Daar waar Strootman nog een keer voor dreiging heeft gezorgd namens PSV. Maar met een prima sliding kon FC Twente dat voorkomen. En we hebben de eerste gele kaart gezien van Kevin Strootman. Nu Twente weer met de Jong richting het strafschopgebied, Maar die bal wordt van de sokken gelopen door Strootman. Die voor een overtreding op Jansen op het middenveld de gele kaart heeft gekregen. ...helemaal bijgepraat over datgene wat er de laatste minuten gebeurde... ...maar de wedstrijd lijkt wat in balans te gaan komen. Na een uur spelen is het nog altijd 0-0. Sterker nog, Twente is in deze fase zelfs op zoek naar een doelpunt. Naar aanvalsdrift. En met de publiek lijkt het ook te lukken. Eigenlijk na een uur, pas voor de eerste keer in de wedstrijd... ...dat Twente het PSV echt lastig maakt. Want hier is misschien weer een kans als de vlag om... Hoog gaat voor buiten spel. Voor John komt die kans er uiteindelijk niet. Maar PSV heeft het even lastig. Komt niet verder dan het wegrammen van de bal naar voren. En als daar dan voortdurend niemand staat. dan kan Twente overnemen en op zoek gaan naar de volgende aanval. Het is nu ook te zien aan de manier waarop Timothy de Rijk de vrije trap van achteruit neemt. Hij neemt even zijn tijd. Combineert met Manolev. Manolev die gelijk wordt vastgezet. en toch probeert de Rijk aan te spelen. Daar moet PSV op letten dat het niet de moeilijke weg kiest. Nou dan kan je altijd Isaacson aanspelen. die voor de makkelijke route kiest. Dat is een lange trap naar voren. waar Cornelius is het van Mertens, maar het geeft even aan de paniek en de slordigheid bij Psv hoe goed het nu eindelijk kan je eigenlijk zeggen, met Twente gaat in deze wedstrijd, want dat heeft lang geduurd. Ja, je zag het net ook in het druk, op de achterste lijn van PSV. Dat gebeurde eigenlijk voorheen, alleen door de Jong. En dat sorteerde weinig effect. Nu werd er massaal gestoord en dan ben je PSV toch een beetje in de bar. PSV dat geschrokken is van die kans die het weg heeft gegeven aan Willem Jansen. Wat ook gebeurt is dat het stadion er inmiddels achter is gekropen en je ziet dus dat Twente het wat beter doet nu wel. PSV met Toyfone, die gaat schieten en Toyfone schiet naast de kruising. Dat doet hij vanaf een meter of Nou, wat zal 18-19. Hij staat iets aan de linkerkant met het rechterbeen. Krult de bal richting de verre hoek. Maar die bal krult ook naast de goal van Michailov. En daar ontsnapt FC Twente dus weer. Michailov gaat de doeltrap nemen na 61 minuten spelen. Met de wetenschap dat er twee mensen wel in de buurt staan om die bal te ontvangen. Maar de Bulgaar kiest ongetwijfeld voor de optie richting Dion. Het wordt in ieder geval leuker in de fase dat het dus meer en meer op en neer gaat. Waar PSV vooral in de eerste helft. Nogal de baas was en Twente weinig kon uitrichten. Nu zien we het uh, vooral heen en weer gaan qua aanvallen. en Dat maakt het aardig met Manolev, die het lichaam uh, ervoor gooit bij John, die al eerder een tikje in het gezicht kreeg van dezelfde Manolev. Daar ging John al van naar de grond. Nu krijgt hij weer een klap. Straks uh, moeten we John net bij elkaar uh, rapen. Overigens zijn het wel allemaal uh, ongelukkige momenten. Vandaar dat maan even vanaf komt zonder kaart. En dat is terecht. Fink doet het wat dat betreft goed met maar één kaart in de wedstrijd tot nu toe, die dus, zoals Ronald al eerder zei, voor Strootman is geweest. Gevaarlijke bal van Team Dalli. Achterlangs bij uh, Matafs. Dat loopt maar net goed af als uh, de aanvoerder van Twente. Dat is of de bal heeft opgepikt en goed inspeelt. Op ver. Ver heeft de controle in huis, maar levert daarna in. Probeert het zelf te herstellen, maar dat lukt niet. Dat is voor de van ver. Uiteindelijk gaat de ingooi wel naar Twente. Ver, overigens, tot nu toe redelijk onzichtbaar. En nog niet zo nuttig als je hem zou willen zien. Balbezit voor Twente. Wiskorhoff draait rond de middellijn even om zijn as. Speelt terug naar Douglas in de laatste lijn. Die gaat dan lopen met de bal. Steekt de middellijn over. Achtervolgt door Matas nog altijd. Die Braziliaan met die lange benen. Hoewel tegenwoordig het bezit van een Nederlands paspoort. Dit zag er veelbelovend uit. Maar als Ola John dan aan de zijkant de bal niet onder controle krijgt. En hem eigenlijk kinderlijk eenvoudig over de zijlijn laat lopen. Is de spanningsboog direct weer slap. En kan PSV gaan ingooien. Via Manolev halverwege zijn eigen helft aan de rechterkant. Zoekt ook naar bewegende mensen. Nou, dichtbij komt zich Melden. Weer het directe druk zetten van FC Twente. En weer is het Willem Jansen die er dan tussen zit. Nee, het vrijelijk combineren op het middenveld wat PSV in de eerste helft toch in met enige regelmaat mocht van FC Twente is voorbij. Ook PSV moet nu toch wat zwaarder aan de bak. Wat meer in de duels. En dat is PSV, dat bevalt PSV niet al te goed. Na 63 minuten gaat de bal via de Rijk terug naar Isaacson. Is het nog altijd 0-0 na 63 minuten. En als je kijkt naar wie er warm loopt dat is niet Lens, maar Engelaar. Een metertje groter. Ja, het zou uh, natuurlijk het heel aardig zijn als hij straks de kans krijgt in deze wedstrijd tegen zijn oude club Twente bij PSV waar hij maar weinig aan successen toekomt. Bovendien vorig seizoen in de beker was hij dus weer door de laatste strafschop aan de kant van PSV te missen omdat Bosker daar in de weg stond. Balbezit voor Douglas. Douglas speelt naar de linkerkant van het veld naar Tindalli. Tindalli loopt wat op maar durft uiteindelijk daar niet heen omdat Labiat in de weg loopt. Dus de weg terug gekozen door Tiendali naar Michailov. Die opent op Wiskerhoff. Wiskerhoff heeft wel de ruimte om verder te lopen met bal en al. En dat doet hij aan de rechterkant waar hij een bal tussendoor in huis heeft. Het was de bedoeling om daar Cornelis de weg te sturen, maar dat heeft de kleine Mertens goed gezien. En zo kan PSV misschien weer counteren met Toivonen, die geen goed aanname in huis heeft. De bal dus kwijt is, zorg van Toivonen. Dus heeft Brahma de bal gepaast naar John. John kan Maan nog even aanspelen, gezondheid. Aan de linkerkant van het veld met John. John die legt klaar. Op uh, daar, Chatley. Oeh, wat scheelt het? De bal gaat maar een halve meter over de kruising. Misschien wel minder laat het 20, 10, misschien wel 5 centimeter zijn voor de Belg. Die daar ineens vrij komt midden voor het doel van Isaacson. Net buiten het straat. Gebied, vol uithaalt En zoveel scheelt het niet. Zo zijn de schotpogingen nu van Toivonen. Heel gevaarlijk. En van Chadli misschien wel nog gevaarlijker. Maar geen treffers. 0-0 Dus kan Isaacson gewoon een doeltrap gaan nemen namens PSV. Wordt er niet meer opgebouwd van achteruit. Maar is de boodschap aan de twee duidelijk. Lange peer richting de helft van de FZ Venten. Daar waar Tooi Aan de linkerkant een duel verliest van Wiskelhof. Strootman dan oppakt, maar met het hoofd inlevert bij diezelfde Wiskelhof. Brama dan paas naar de rechterkant. Daar staat Chatli rond de middellijn met Strootman. Chatli onzichtbaar in het eerste bedrijf. Nadrukkelijk aanwezig in het tweede. En wat is PSV agressief of Twente agressief? Want het verovert de bal nu weer op Willems via Jansen. Ja, uiteindelijk loopt diezelfde Jansen zich vast op diezelfde Willems. En kan nu de linksbek van PSV eruit komen. Paasje op Blabiat in de middencirkel, maar die heeft al moeite met de aanname. Twente neemt en over via Fer, via John en via Willem Jansen in de middencirkel. Iets naar rechts staat Wout Brama. Dan kan er gestoken worden. Ja, op de Jong. De Jong in het strafschopgebied met de Rijk. En de Jong verslikt zich dan in de bal en in zijn bewegingen en gaat niet rechtdoor richting Isaacson. En zo is dit moment voor FC Twente weer weg. Veelbelovend. PSV eruit. Het is een heerlijke wedstrijd aan het worden in deze tweede helft met nog 25 minuten. 0-0 en PSV gaat dus weer met Wijnaldem. Wijnaldem aan de rechterkant van het veld. 10 meter voor het strafschopgebied van Twente. Twijfelt hij wat en heeft hij gewacht tot Labiat. Zich heeft gemeld voor hulp. Labiat, Labiat probeert het. Maar schiet tegen Douglas aan. Erg doorzichtig van Labiat en niet goed. Maar PSV krijgt de bal goed eh, terug. Omdat Tindalli probeert uit te verdedigen. Maar dat doet door middel van de bal over de zijlijn te plaatsen. Ingooi genomen door Manolev. Manolev terug op de Rijk. De Rijk. Die Marcelo weer aanspeelt. En Marcelo naar Willems. Het is heel leuk aan het worden in Enschede. De sfeer is goed. Nog geen doelpunten, maar het is veel meer een wedstrijd dan voor de rust. Balbesnit voor Willems, terwijl nu ook Lens inderdaad aan zijn warming up is begonnen. Bij Twente ook Bayrami, die eventueel straks dus kan gaan invallen. Op het moment dat Isaac zonder en anderen zweet het balbesnit heeft. Ja, met de armen breed staat en zegt ja, waarheen? Nou ja, dan maar lang. Probeer het maar eens op Labiat. Die kan dan 10 meter over het middenlijn de bal in elk geval binnen Op de voeten van Manolev. Maar vervolgens gaan die twee in combinatie aan. Zo doorzichtig dat ver daartussen tussen zit. Dan loopt Labiat nog mee met Tindalli. En heeft Tindalli de overtreding gemaakt naar alle waarschijnlijkheid. Want Vink blaast op zijn fluit. Op het moment dat de bal niet in de buurt is. Op advies van de grensrechter fluit Fink Voor een overtreding van Tindalli op Labiat. En dus kan PSV nu een vrije trap gaan nemen. Via, uh, via Manolev. Nou, dat is inmiddels gebeurd. Strootman, De Rijk en vervolgens in de middencirkel Willems weer gevonden. Daar uh, aan de linkerkant staat ook Marcelo vrij, maar het gaat terug naar De Rijk. De Rijk pakt wat meters en speelt aan die rechterkant Labiat weer aan. Labiat die zojuist dus een vrije trap kreeg, terwijl hij zelf de eerste overtreding Dan Gaat er nu weer langs bij Tindal, die zegt, nou, dat laat ik nu nog een keer gebeuren. Mooie tackle van de linksback van Trent op de bal. Bal over de zijlijn en een ingooi voor PSV waar uh, Labiat de sok maar even goed doet... Want uh, dat was het resultaat van die tackle van Team Dalli. Laby had inmiddels aangespeeld via die ingooi. Door uh, Manuel, weet hij de bal uiteindelijk maar net binnen de lijnen te houden. En dan tikt Team Dalli hem weer over de zijlijn. Maar uh, Tindalli klaagt richting de assistent De zet van uh, Horis. Die bal was eerder al over de zijlijn. Die bal had voor Twente moeten zijn. Maar daar uh, wil de assistent niets van weten. En ook Fink niet. Ik denk ook dat Tindalli ongelijk had dat de bal binnenbleef. En hij krijgt dus te horen dat hij zijn mond moet houden. Ingooi voor Manolev. Vijf meter voor de hoekvlag aan de rechterkant van het veld. Manolev kan dat ver. Gaat het misschien proberen richting Labiat. Of kiest hij voor Wijnaldum. Het wordt de laatste als Wijnaldum terugplaatst op Manolev. Manolev met een voorzet denk ik. Of uh, wil hij uh, nog een extra mannetje passeren? Ja, dat wil hij. Dat lukt niet. En dan komt Twente Twente er misschien snel uit met counterkans als dit goed komt. Ja, dit komt goed. En dan gaat Twente dus aan de rechterkant met Wiskerhoff. Cornelis er aan de, vindt. Chatley En dan is dat niet helemaal gevonden. Want Willem zit er tussen. Nou, de kan PSV er weer uit met Mertens. Nu is Cornelis er weg aan die linkerkant. Mertens nog altijd. Mertens met het balbezit. Oh. Hakje op Toyfone. Toyfone, Michailo. Oh. Linkerkant op gebied komt men uiteindelijk uit. Weer Toyfone die mag schieten. Goeie combinatie. Counter van PSV. Na gepruts op het middenveld bij uh, FC Twente kan PSV er dus snel uit met uh, Mertens. Goeie actie van hem overigens. Waarbij die Wiskerhof en uh, Cornelis het bos instuurt. Maar weer is Michail of de reddende Engel? Beste man aan de zijde van FC Twente tot nu toe. De mogelijkheid om zich te onderscheiden. Wel een corner weggegeven. Natuurlijk die Mertens gaat nemen. Mertens met de trap in de 69ste minuut. Bij de tweede paal. In het midden uiteindelijk weggekopt door Chadley. Wat uh, paniek bij Willem Jansen. Die de bal uiteindelijk nog verder weghaalt. Daar, uh, voorin is alleen Ola John. Die wel snel is. Maar dat wordt doorzien door Manolev Die de bal goed controleert. En zelfs een volgende aanval kan beginnen voor PSV. Manolev zelf aan de linkerkant van het veld. Wat doet hij? Hij geeft de bal aan Mertens. Mertens gaat uh, voortrekken, denk ik. Of wacht hij nog even als. Als die uh, dreiging toont. Nog een schijntrap. Maar uiteindelijk open naar de andere kant. Daar komt de voorzet. Inderdaad, naar die andere kant. Na Labiat. Labiat kan uh, daar Jansen gaan opzoeken. Labiat gaat schieten, maar schiet uh, hoog over. Dat is niet gevaarlijk geschoten door Labiat. Het is nog niet zijn wedstrijd. Maar toch, als je zo langzamerhand kijkt naar de gevaarlijke momenten. en de kansen iedere keer als PSV erin krijgt. krabbel ik een naam neer. En ik zie nu inmiddels voor me staan. Mertens, Mertens, Wijnaldum, Toivone, Stroopman. Toyvonen, Toyvonen. En Labiat. Dat zijn er nogal wat. Dat zegt alles over de kansenverhoudingen. Want aan de kant van Twente staat daar eigenlijk alleen Willem Jansen. En dus is het tijd om iets te doen voor Adriaanse in de voorhoede. En dat gebeurt nu door Bayrami in te brengen voor Ola John. Uh, vindt uh, op dit moment plaats. Dan zal uh, Bayrami aan de linkerkant gaan spelen en uh, Chatli aan de rechterkant. Zo staat het nu even. Uiteindelijk zullen de twee uh, gedurende de, de, de tweede helft wel weer gaan wisselen. Michailov staat met de bal aan de voet te wachten. Want hij gaat nog een doeltrap nemen. na nou, dat mislukte schot van Labiat. Kijk naar Tindalli. Die staat wat te wijzen. Ja, de bal moet heel ver in zijn ogen. Richting Ver. Nou, dat lukt aardig. Ver gaat de kop nu wel aan met de Rijk. En dan maakt de Rijk de overtreding op Ver. Die wordt in zijn gezicht of in zijn maagstreek geraakt. In elk geval voelt Ver zich even niet lekker. Fink gaat er even praten met Timothy de Rijk. Blijft uiteindelijk wel gewoon de kaart op zak. Alfred Schreuder maakt zich boos. Die is naar de kant gelopen. Wordt weggestuurd door de vierde man. Terug naar de bank. Maar wat gebeurt er nou precies? Daar ja, zit een elleboogje van Ver in de buurt van de Rijk. En de Rijk zit ook met uh, het elleboogje erbij. Maar zakt daar door zijn enkel op het moment dat hij op de grond komt. Nou, dat was er dus aan de hand. Inmiddels staat Ver weer. De Rijk is uh, vermaand door uh, Vink. En zo kunnen we weer verder met deze wedstrijd. Als Wiskelhof veel ruimte heeft om op te stomen, richting de middenlijn. Vervolgens de bal achter de laatste linie wil leggen. Waar de beweging is bij Janssen. Maar zoveel beweging dat hij eigenlijk langs de bal loopt. En het eindstation van de paas van Wiskelhof Terecht uh, een zweet is. En dat is Isaacson. Daar deed uh, Janssen wat hij zo vaak. Deed is zijn een tijd bij Roda JC. En succesvol diep gaan en dan aangespeeld worden. Maar ja, Roda was toch een ploeg in de omschakeling. Dat vaak loerde in die goede periode op de counter. Waar er dus meer ruimte lag. Het is dus bij Twente anders. Dat heeft vaak de bal en drukt de tegenstander terug. Zo ook nu. Was daar dus de diepgaande Jansen. Maar daar staan dus veel verdedigers van PSV. Dus komt de paas niet aan. Je zou het hem meer willen zien doen. Want daar ligt toch zijn kracht dat loopvermogen wat hij heeft, Willem Jansen. Maar voorlopig komt hij nog niet echt veel voor de goal. Dat ene moment. Dat had het kunnen zijn voor Willem Jansen. Maar die bal landde in deze wedstrijd op de paal. De enige grote kans voor FC Twente. De bal bezit voor Douglas. Aan de linkerkant probeert hij uiteindelijk de ingevallen bij Rami aan te spelen. Daarachter was nog Chavli, maar het mislukt. Er zit een PSV-been tussen. Maar Twente heeft de bal weer terug via Wiskroff. En de kan opnieuw beginnen. In de middencirkel. ...voor de zojuist genoemde Willem Jansen. En geroemde Willem Jansen met uh, Wiskerhoff nu naar Brama Die staat in de middencirkel. Balletje aan de voet, maakt vervolgens wat meters. Kan naar uh, Chadli, die uh, wat nadrukkelijker aanwezig is in de tweede helft. Kan verder aan de linkerkant naar uh, Bayrami. Maar dan moet je hem wel goed aanspelen. Nu zit Manuel ertussen... En denkt bij Rami dat hij er een corner uithaalt, maar Maar Fink beslist anders. Legt de bal in de buurt van Isaacson neer. En zegt neem de doeltrap maar. Nou wie heeft er gelijk? Heeft Twente gelijk of heeft PSV gelijk? Wie of wie raakt de bal het laatste? Het is Manolev. En dat had dus een corner moeten zijn. Maar het is geen corner geworden. PSV heeft inmiddels die doeltrap genomen en Strootman gevonden op het middenveld. Mertens wil dan met een handige beweging langs Cornelissen. Maar je kunt van Cornelissen veel zeggen. Maar het is een, een prima verdediger en dat weet Mertens nu ook. Hij zet hem de voet dwars. Het enige wat uiteindelijk overblijft voor PSV is een ingooi. Halverwege de helft van FC Twente. Aan de linkerkant die Jetro Willems gaat nemen. Strootman komt schoorvoetend wel naderbij. Maar die wordt overgeslagen. De bal gaat namelijk richting het Strafsomgebied waar Matas kan aannemen. Matas gaat terug op de Rijk. We zitten in de 73ste minuut 0-0 nog als het zo blijft gaan we verlengen in Enschede. Dat zou niet voor de eerst zijn. En het bekertoernooi tussen deze twee ploegen. Labiat aan de rechterkant van het veld. Legt de bal terug. Op Manolev. Daar komt hij weer Manolev. Maar hij wil bij een ander spelen. Dat lukt niet, omdat bij Rami mee terug was om te verdedigen. En uiteindelijk is nu naar de andere kant de opening van Douglas. Maar de aanname aardig is van de naar de zijkant uitgeweken de jong. De jong wil combineren, maar wordt opgejaagd. Moet oppassen dat hij niks doms doet. Nou, dat doet hij zeker niet met een mooie beweging speelt hij mee te spelen vrij. Die open naar de andere kant. Maar bij Rami kan aannemen als Twente versnelt, ligt er wel ruimte. Maar er zijn ook genoeg PSVers terug. Bij Rami nog fris. En dan dus zoekt hij Manelev op. Maar Manelev doet het goed. Gebruikt het lichaam uitstekend. En waarbij Rami dan te doorzichtiger langs wil, is Twente de bal kwijt. En mag uiteindelijk Manelev, die het handig doet, gaan ingooien. Goed verdedigd door die rechtsachter van PSV. Die nu, nu zelf mag gaan ingooien, Maar wel bij de cornervlag. Ik denk dat Twente hem er ook van wel gaat opsluiten. En zo zal proberen het balbezit weer te heroveren. Het gaat naar Wijnaldum. Vervolgens denkt Manelev, het gaat me niet gebeuren. Lange roei richting de helft van FC Twente. Daar waar Douglas en Matas nog wel strijden om de bal. En dan is het toch Manolev die uit een kansloze positie iets haalt. Omdat Matas en Douglas zodanig duelleren dat de bal via de verdediger van Twente over de zijlijn gaat en Manolev nu toch echt een flink aantal meters verder mag ingooien. Namelijk halverwege de helft van FC Twente aan de rechterkant. Weer is Wijnaldum bij hem in de buurt. Hij besluit om terug te gooien richting de Rijk. Die op eigen helft staat nog. Ook Marcelo staat op eigen helft in de middencirkel. En die steekt nu de middenlijn over. Dan is het kijken. Zoeken. Ja, waar kan het heen? Nou ja, Strootman is eigenlijk altijd van aan speelbaar. Wordt nu ook gevonden. Die verplaatst het spel naar Labiat. Labiat weer terug naar Manolev en Twente stoort. RKC, Heracles, NEC, Herenveen, Vitesse en dus Ajax, NAZ. Dat zijn de ploegen die in de koker zitten voor de loting. Wie gaat er daar nog bij komen vanavond? Want na deze wedstrijd wordt er gelood voor de volgende ronde van de beker. Het is nog volstrekt onduidelijk, want met nog een kwartier te gaan staat het nog 0-0. Dus Twente en PSV als Mertens de bal voortrekt. Mertens met een voorzet langs, alles en iedereen. Daar was Labiad wel in de buurt, daar was Wijnaldem ook in de buurt. Maar beide kunnen geen voet, geen hoofd en helemaal niets tegen de bal krijgen. En dus balbezit voor Michailov. Wat ze langzamerhand mee gaat spelen, is natuurlijk na zo'n vermoeiende eerste seizoenshelft in de laatste wedstrijd... de conditie, de kracht, wie heeft het meest over... We zullen het gaan zien. In ieder geval komt er bij PSV een wissel aan. Want Jermaine Lens gaat zich klaarmaken. En er wordt uh, hoog tijd, want uh, Labiat, daar gaat hij ongetwijfeld voorkomen, is uh, onzichtbaar in dit duel tot nu toe. Als uh, PSV er vandoor is met uh, Wijnaldum. Laat nog wel een slachtoffer achter. Dat is ver op het middenveld. Speelt dan uh, Labiat aan. Labiat, maar Strootman raakt op gebied. Strootman om uh, Charlie heen. Maar dan komt hij uh, Douglas tegen. Die pakt de bal over. Brama, de jong. En vervolgens is Jansen zo sportief de bal over de zijlijn te spieten. Ja, sportief. Het gaat om zijn eigen medespeler, dat is Leroy Fair. die achterbleef nadat Wijnaldum dus aan de wandel ging met de bal. Nu zijn er tal van brandhaarden op het veld. Waar Douglas nu ook wat ruziet met Matas, daar gaat Toyfona zich ermee bemoeien. Dat is vaak geen goed teken. En Wijnaldum gaat snel richting Ver. voormalig boezemvriend, maar nu even niet. Maar wat gebeurt er dan? Ja, hij zet zich af op het gezicht, denk ik. Van, oh, een tikje met de, ja, een tikje van Wijnaldum met de vingers in de ogen, primend van Leroy Fair. Even een oogspoelwatertje erin. En dan komt het allemaal wel goed. De dokter kijkt nog even voor alle zekerheid. Ik denk niet dat Fer uh, lensen een Lensendrager is, dus er zal niks verschoven zijn. Even reden voor uh, beide ploegen om uh, wat uh, te praten met elkaar. En dan gaat Labiat. Einde voor hem van deze wedstrijd na 76 minuten. Jermay Lens is zijn vervang. Ja, als je dan toch over Lens hebt, dan uh, ja. komt er in ieder geval één in. Die zijn we niet kwijt, deze Lenz. Niet in het oog bij uh, Fer, maar wel in het veld bij PSV. Maar Fer wordt behandeld aan de zijkant waar uh, de dokter erbij staat... om te checken of het allemaal goed gaat met Fer... Dat lijkt nog niet helemaal het geval te zijn. In de 77e minuut ligt het spel dus even stil. Waar het wachten is op de terugkeer van Heeft Wijnaldum de bal. Die schiet hij sportief terug helemaal naar de andere kant. Naar Michailov. En als Fer nu terugkeert in het veld. En zijn vriend Wijnaldum de hand heeft geschud. Dat is allemaal gebeurd. Het is het weer 11 tegen 11? En kunnen we weer doorgaan met nog 13 minuten op de klok? Wordt het spannender en spannender in Enschede. Want het staat nog altijd 0-0 tussen Twente en PSV. Bal bezit voor Peter Wiskerhoff. Die besluit om de bal maar weer eens de diepte in te sturen. Daar heeft Jans altijd wel zin in in dat soort balletjes. Maar dan moeten ze wel te belopen zijn. In dit geval is dat niet helemaal waar. Want daar zit PSV vrij gemakkelijk tussen. De bal is namelijk veel te hard. En Isaacson pakt de bal op en brengt hem weer even zo snel richting de helft van FC Twente. Balletje van deur tot deur, want uh, Michailov is degene die die bal weer opvangt. Als uh, hij nou ook weer terug naar, speelt naar Isaacson, dan zou je zeggen, geeft hij twee een eigen bal en laat die tien voetballers er verder uitzoeken. Of twintig voetballers in uh, dit geval. Nou, Michailov wordt weer gevonden door uh, Team Dalli. Nu ligt de bal op de grond. Dan gaat Michailov een stuk minder ver komen. Lange bal richting uh, de middenlijn. Daar waar twee mensen een luchtduel aangaan. Ver en de Rijk. De Rijk mag zich winnaar noemen. En het eerste balcontact voor Germain Lens is het in de diepte sturen van Wijnaldum. Daar waar de bal op de lijn blijft liggen, maar volgens de grensrechter uiteindelijk over de lijn is gegaan aan Twentes linkerkant. Gaat Tindalli zometeen gooien. Pluim voor de centrale verdediger nog maar een keer bij PSV achterin. De Rijk, die er nu weer goed tussen zat, vindt dat hij een uitstekende wedstrijd speelt. Dat geldt overigens voor de vele verdedigers op het veld. Maar aan de kant van Twente natuurlijk wel wat kansen zijn weggegeven voor PSV. Dat dus die kans allemaal heeft gemist. De overtreding nu gemaakt. Door Willem Jansen op Wijnaldum. Vrij trap aan de rechterkant van het veld. Halverwege de helft van Twente. Daar gaat Strootman zich melden om die bal in te zwingen Denk ik, het strafschopgebied in. Want De Rijk en Marcelo gaan op een draf naar het strafschopgebied. De luchtmacht van achteruit is dus mee aan de kant van PSV. Nou, dan kun je een hoop bedenken qua kort combinatiewerk. Maar vermoedelijk betekent dat dat er gewoon een voorzet het strafschopgebied in komt. En dat kan je aan Strootman doorgaans wel overlaten. Strootman met de trap. Het is een scherpe trap waar Marcelo in de buurt staat. Maar Vink heeft een overtreding geconstateerd van de Braziliaan. Duwen in de rug bij een Tegenstander. En zo gaat de vrije trap naar Douglas. Die ook nog wat pijn heeft aan het hoofd. Kennelijk ook nog een botsing geweest in de lucht. In ieder geval voor Twente een vrije trap. En dat kan dus weer gaan denken aan een nieuwe aanval. Want dat wordt weer eens hoog tijd. 12 minuten nog. Stand uh, nog altijd 0-0 bij Twente. PSV inzet een plekje in de kwartfinale van het uh, Nationale Bekertoernooi. Het is uh, Bekerhouder PS... of, uh, FC Twente. Tegen PSV dat door datzelfde FC Twente dus vorig jaar in de kwartfinales werd uitgeschakeld. En Twente is toch echt een cupfighter gebleken de laatste jaren. En wil dolgraag die weg naar Rotterdam voortzetten. Maar ja, dat wil PSV inmiddels overal het natuurlijk naar een prijs in Eindhoven. Wiskarhof wordt opgejaagd door Mertens. Dan maar terug naar Michailov. Lange bal van de Bulgaarse doelman. Blijft lang onderweg en komt uiteindelijk terecht op het hoofd van Willems. Die dan weer zomaar in de voeten kopt van Cornelissen. Cornelissen, Chatli, wil terug naar Wiskarhof. En weer terug naar Michailov. Michailov onder druk van Mataf strapt hij in één keer naar voren. Daar moet Ferret Lucht wel aangaan. Maar die komt niet eens in de buurt omdat Marcelo goed anticipeert. Maar de controle bij invallen Lens die nog niet warm is, is niet goed. En dus mag Trenten gaan gooien via Tindalli. Die om zich heen moet kijken om vrije mensen te zien. Daar is Bayrami. Bayrami terug naar Tindalli. Tindalli durft niet naar voren te spelen. Wordt opgejaagd door Lens. Hij moet erop passen. Dan maakt Lens een overtreding achter op de hakken bij Tindalli. En komt daar een vrij trap aan. Ja, je hebt zo langzamerhand toch het gevoel dat er wat vermoeidheid begint in te sluipen. Bij een hoop van die spelers. Maar zoals gezegd, beide spelen ook Europees. En hebben een lange seizoenshelft achter de rug. Vandaar dat de vermoeidheid toeslaat. En de slordigheid ook. Vandaar dat het... Uh, Qua voetbal niet heel veel beter wordt op het veld in deze fase van de wedstrijd. En we toch uh, vreselijk afgaan. Ja, tenzij je van uh, lang, lang voetbal houdt op een verlenging. Maar ja. met het niveau wat er nu getoond wordt op het veld. Zou je zeggen ja, of je je daarop moet verheugen weet ik niet. Nee, nou ja, het is natuurlijk spannend en dat uh, vergoedt veel. Ook voor de toeschouwers hier die uh, toch massaal op deze bekerwedstrijd zijn afgekomen. Logisch, prachtig affiche in het uh, bekertoernooi. Iets wat je misschien wel later in het bekertoernooi wenst. Deze prachtige ontmoeting tussen Twente en uh, PSV. Duel nu tussen Brama en Wijnaldum. vlakbij bij uh, de zijlijn dan krijgt de PSV de ingooi. Dat gebeurt allemaal aan uh, PSV's rechterkant. Het hoogte van het strafschopgebied van uh, FC Twente. Nou, waar uh, nu uh, Manolev zich klaar maakt om uh, in te gooien. Naar wie? Naar Lens. Ja, die heeft energie genoeg, want die is er uh, eigenlijk pas net in. Krijgt de bal ook weer terug van Manolev. Er zit Tindalli er weer tussen. Dan moeten er door Manolev weer worden ingegooid. Ik zie dat de mensen hier op de tribune ook wel rekening houden met de verlenging. Ik slaan alvast wat extra drank in. Voor uh, het eventuele extra half uur. Nee, Manolev gaat er de, de in Niet de drank wat je zou verwachten hier overigens, want ik zag nee, cola. ja uh, goed. Nou, goed, dat kan ook heel lekker zijn. Uh, met balbezit voor Manolev. Loopt ze weer vast aan de voorzet van Lens. Wordt uit het strafstofgebied weggewerkt door de Jong. Nou, dat gaat nog een paar met enige moeite. Maar Brahma doet dan de rest. Marcelo vangt de bal op op de borst. Heeft een lastige bal in huis voor Matas Die dus in de, ja, wat moet je zeggen, in de borst komt bij Brama Die op zijn beurt de bal weer controleert. Maar Jans uh, komt in de problemen aan de, de rechterkant van PSV. Waar Lens uw voorzet in huis heeft. Daar komt uh, Matas bijna in de buurt. Maar is wisker op slagvaardig. En wordt er uiteindelijk een overtreding gemaakt door Lens. Die nog niet erg gelukkig invalt. Hij duwt in de rug bij Willem Jansen. En dus mag Twente een vrije trap gaan nemen. Als we kijken naar het aantal wissels wat geweest is. Dan heeft Twente dus twee keer gewisseld. Eén keer verplicht zou je zeggen. Omdat Rosales geblesseerd uitviel. Kwam Cornelis in de eerste helft. Bij Rami is al gekomen voor John. Maar bij PSV dus alleen Lens is ingebracht voor Labiat. Dat kan van belang zijn straks. Als de verlenging aanstaande is en krampgevallen wellicht te zien zullen zijn. Dan heeft Rutte dus... Iets meer mogelijkheden met het inbrengen van frisse mensen. Het is op de zaken voor uitlopen. want verlenging is het voorlopig nog niet. Want hier is uh, Mertens met een bal op Matafs. Matafs met uh, Douglas in de rug. Douglas schopt wild ja. tegen de kuiten van uh, Matafs aan. En zo krijgt PSV op de punt van de strafschop een aan de linkerkant de vrijtrap. trap. Dat is doorgaans een plek waar je zegt dat kan niet in één keer op doel. Maar PSV heeft één iemand die dat juist wel goed kan vanaf die positie. En dat is Dries Mertens. En die staat dan ook bij de bal. Hoe logisch kunnen, kunnen dingen zijn met Vinker uh, daar ook in uh, de buurt. Mertens, dus die, uh, ja, die bal ligt bij de linkerpunt van het strafstofgebied. Daar iets van weg. Eens kijken of de Rijk, ja, de Rijk is mee voorin. En uh, Lenz staat daar, Toyvonen, wat dat betreft de luchtmacht aanwezig. Ook Marcelo, nou, dan komt die bal van Lens, gaat richting de tweede paal. Daar is Marcelo vrij en die kopt in het zijn net uiteindelijk. Marcelo scoorde overigens ook een doelpunt in die 2-2 uh, eerder uh, dit seizoen uit uh, zo'n soort situatie. Maar nu, ja, die bal is eigenlijk iets te hard voor hem. Hij, hij moet zich helemaal strekken en kan uiteindelijk weinig richting en kracht meegeven. Aan die kopbal die in het zijn net belandt. Maar het was weer eens een momentje voor een van beide doelen. En daar snakken we eigenlijk wel een beetje naar. Michailov nu met de doeltrap namens FC Twente. Nog 7 minuten. Twente 0 PSV 0. Zoals jij al zei, het is in ieder geval spannend. Niveau daalt en zakt. Maar uh, zolang het spannend is genieten we hier in uh, de Grosvesten. Waar het qua uh, ambiance ook wat stiller wordt. En we hebben nu ook uh, flink wat toeschouwers toch uh, ja, met uh, de hoofd wat naar beneden zien kijken. Met het hoofd wat naar beneden zien kijken. Want zij weten dat ze wat later thuis zijn als het zo doorgaat. Met Mertens die er niet bij kan. En Cornelis die kopt Er is een blessure aan de kant van PSV. Wisselhof heeft de bal. Ja, Eerder hebben we toch situaties gezien dat de bal over de zijlijn wordt getrapt. Waar kiest Twente voor? Twente kiest er voor om door te gaan met Bijna aan de linkerkant van het veld. Dus uh, is de PSV er, want uh, daar kijkt Bairami even naar, inmiddels opgekrabbeld. en kan Twente nu ook zeg maar, reglementair door. Dat kon het al, maar zo sportief is het ook om nu ook gewoon door te gaan met Bairami, die een voorzet in huis heeft tegen Manel even op. En dan krijgt Twente een hoekschop en dit zijn van die momenten dat je zou kunnen zeggen, nou, het zou zomaar kunnen. Maar Toivonen zich wel moet melden bij Vink, die staat er eens te praten, is het niet eens met het feit dat Vink niet doorspeelde na die situatie eerder met Wiskloof, waar hij graag een vrij trap had gewild vanwege de zwaaienarm van Toivonen, de gele kaart is voor hem. De tweede van de wedstrijd eerder was het Strootman. De hoekschop voor FC Twente. Hij is uit de dood opgestaan zo'n beetje. Uh, Toivonen, kermend van de pijn op de grond. Maar het gaat inmiddels weer prima. Hij heeft ook uh, geen hoofdpijn om te klagen. Dan komt die corner van Chadli. Daar is Douglas bijna. Bal gaat terug richting Chadli. En dus niet op goal. Aan de linkerkant. Chadli nog altijd met een voorzet. Die door Isaacson met één vuist moet worden weggeslagen uit het strafschopgebied. Ja, kon blijkbaar niet worden gevangen. En uh, dan kan PSV verder. Aan de linkerkant met Lenzo. Die krijgt die bal het gezicht per ongeluk hoor, van Wiskerhoff. Maar nu zou ik hem wel even uitspelen. Want die is goed geraakt. Ja. Ja, nou, maakt Fink. En dat is logisch. Ja, het is wat, een Ja, het is he? een blessure. Hij krijgt de bal snoeihard in een duel met uh, Wiskerhoff op het gezicht. En het is logisch dat Fink uiteindelijk zegt... Jongens, we stoppen er even mee. We gaan even kijken hoe het met Lens is. Nou, het fluiten even van even. het publiek is, is, is dan weer op het feit dat er natuurlijk... een aanval van Twente onderweg was. Die misschien wel kansrijk had kunnen zijn. Maar laten we uh, sportief zijn en uh, Pieter Vink uh, complimenteren voor deze ingreep. Want het, het hoort zo: Jens ja. krijgt die bal snoeien en snoeien in zijn gezicht. Ja, het is uh, doorgaans aan de, aan de spelers terwijl ik naar de herhaling zit te kijken. En ik alleen uh, zoals een bokser neergaan. Die nog wat wankelt en uh, Fink daarna nog bijna half overheen strijkelt. Het <laughs> zou je nog gebeuren dat je Fink daarna ja. op je krijgt. Die is niet zo slank als een topsporter. Wel goed afgetraind door de scheidsrechter. Maar als hij valt uh, dan uh, kan de blessure van Lens uh, ja. <laughs> nog erger worden. Maar uh, ja, de regels zijn dat uh, de spelers mogen doorspelen. Maar op het moment dat het gaat om een hoofd of een blessure van de keeper. Dan uh, moet de scheidsrechter het spel stilleggen. Dat heeft hij nu gedaan. Lens staat weer. Ik vraag hem alleen af of hij ook door heeft dat hij in de goalsveste is in Enschede. en speelt tegen Twente. En dat het 0-0 staat in de 86ste minuut, Maar als hem dat verteld is door de verzorger van PSV. Dan kan Lens een sok goed doen. Dat is ook niet onbelangrijk als je weer staat. Maar je moet er ook goed uitzien. Vindt Lens ook belangrijk. Dan kan hij zo meteen terugkeren. En is het weer gewoon 11 tegen 11. Als Fink het spel gaat hervatten met de scheidsrechtersbal. De bal wordt dan teruggetrapt door Willems naar Doelman Michailov van FC Twente. Dat hebben we ooit eens dus Jan van Tommer zien doen. In de Ajax 2 tegen Kambuur. Zo in één erin. Prachtig moment. Maar je weet wat er daarna gebeurt. heeft de kans van Ajax om gewoon door te lopen en scoorde het nog niet. Goed, het is... Uh, ja, bal ging wel uiteindelijk wel in. Ja, uiteindelijk wel. Maar uh, ja. daar moesten wel wat mensen voor worden ingefluisterd. Vier minuten nog te spelen in de vesten in Enschede. Het is 0-0 uh, bij FC Twente PSV. Michailov heeft het balbezit. Lens is weer terug. Het is dus weer 11 tegen 11. Als Michailov de bal paast richting de rechterkant... waar Cornelissen moet verlengen, maar in de voeten van Willems. Willems lang naar voren. Daar uh, is Lens, maar uh, die is nog niet scherp genoeg om de bal uit te halen. Michailov dus weer met een lange bal naar voren. Daar wil... Uh, Willem Jansen verlengen. Maar die komt terug Dus moet Bra oplossen. Dat doet hij maar half. Want Marcelo zit ertussen. Marcelo op Wijnaldum. Wijnaldum naar Strootman. Aan de linkerkant van het veld probeert Strootman Willems aan te spelen. Dat lukt ook. Willems wil naar voren, maar daar heeft hij nog niemand gezien. Uiteindelijk is het De Rijk die inschuift. En niet opgepakt wordt door iemand van Twente. De Rijk 10 meter, 15 meter over de middellijn. Aan de rechterkant van het veld is Manuel vrij. Dit is een goede bal tussendoor van De Rijk op Wijnaldum. Maar dat heeft Ver dan goed doorzien. En die voorkomt dat Wijnaldum oog in oog staat met Michailoff. Zo kan Twente uitverdedigen. Bal achterin opgepikt door op PSV via Marcelo. En tikt de klok richting het einde. Want we zitten inmiddels in de 88ste minuut. De stand nog altijd 0-0. Ziet Adriaans, zijn dus ploegcoach op het moment dat PSV erachter in balbezit heeft. Dan sluit aan, sluit ze op en zet druk naar voren. Ja, Je moet dat nog wel kunnen. Je moet wel die energie kunnen opbrengen om dat te doen. En je wankelt toch als ploeg op twee gedachten. Nu veel risico nemen en eventueel een goal tegenkrijgen. Dan heb je geen tijd meer om eventueel zelf een doelpunt te maken. Dit is een, ja, een, soort, een soort status quo waarin we zo gaan belanden. En waarin beide ploegen uiteindelijk zullen gaan accepteren dat ze richting de verlenging gaan. Of wil Twente nog wat voor het eigen publiek? Het publiek wil wel dat Cornelis zich, zich vastloopt op uh, Lens. Dat PSV balbezit heeft via Marcelo op eigen helft. Willems vervolgens aan de linkerkant. Toyfone aangespeeld in de rug gezeten door Drama. Uh, en uh, zodanig dat flink, flink, Flink, Flink besluit te fluiten. En er een vrij trap komt en Toyfone een beetje de huilenbalk uithangt. De zit, want de vrijdag is genomen voor PSV via de Rijk. De Rijk heeft Wendel hem aangespeeld. Gaat PSV er nog een keer voor via Manelef? Dan moet het nu gebeuren met Bayrami die verdedigt. Manelef, met zo'n rare Manelef-voorzet. Dan kunnen er twee dingen gebeuren: of er staat iemand die er tegenaan loopt, dan is het geweldig. Of de bal vliegt over de achterlijn, dan is het niets. In dit geval is het de tweede. En kan Manelef naar boven kijken en diep zuchten? Want dit kan weer op zijn lange lijst van mislukte voorzetten terechtkomen. Voorzet in de 89e minuut. De Pekendebel 2 De PSV nog 0-0. Waarbij de trainers in overleg zijn met hun assistenten. Rutte praat met Ten Hag. Ten Hag natuurlijk ook een verleden in uh, Enschede wat te doen. Nog één keer vol te gaan of nu toch maar voor uh, de verlenging te gaan. Wie durft er nog in de laatste minuten van de wedstrijd, want minuut 89 zit erop. De negentigste minuut gaat in 0-0. Dan zal er een, een minuut of drie worden bijgeteld door uh, Pieter Fink. En moeten we dus nog uh, vier minuten afwachten of we ook daadwerkelijk in die verlenging terechtkomen. Als de jong Tindalli aanspeelt, Tindalli vervolgens wil spelen naar Bayrami. Die krijgt eerst een duw van Manolev en vervolgens speelt Manolev de bal uh, over de zijlijn. Twente mag halverwege de helft van uh, PSV gaan ingooien. Aan de linkerkant. Dat gebeurt richting Bayrami. Daar zit Maneleft daar weer tussen. Die houdt de bal niet binnen. En Twente mag weer gaan gooien. Dat is inmiddels gebeurd. Heeft Tindalli de bal? Die steekt hem richting het strafzomgebied. Daar gaat Marcelo de lucht in. In de voeten van Bayrami. De Jong. De Jong zet in. De aanval op met ver. Ver. Chadley. En dan. Ja, is het. Nee, nog altijd ver. Maar die maakt een overtreding. Op het moment dat hij vanaf de rand van het strafzomgebied naar de rechterkant wil gaan. En dus heeft Vink dat gezien. En een vrijtrap voor PSV. Nog 18 seconden. En dan zitten de 90 minuten er hier echt op. En dus kijken we nieuwsgierig naar de man met het bord aan de zijlijn. Waar straks op staat hoeveel minuten extra tijd erbij zullen komen. Dat zal hij keurig doen. Na 90 minuten. We gaan het nu zien. 3 minuten. Ronald, je moet naar het casino gaan. Want volgens mij was dat ook het aantal minuten wat je voorspelde. Helaas voor jou, Winger. Vanavond geen geld mee. Drie minuten extra tijd ingegaan. Als PSV nog een keer mag gaan gooien. Halverwege de veldhelft van FC Twente aan de rechterkant. En dus is daar logischerwijs Manolev. Manolev kijkt en zoekt naar bewegende mensen. Maar die zijn er niet zo heel veel meer. Ja, Matas, maar die verspeelt de bal vervolgens. Dan gaat Bayrami op avontuur omdat hij de bal verovert krijgt hij weer een tikje van Manolev. En dus weer een vrije trap voor FC Twente. Of heeft Vink niet deze besloten tot het geven van de vrije trap? Jawel. Die gaat Douglas nemen, halverwege zijn eigen helft aan de linkerkant. Twente schuift nog eens een keer op richting de helft van PSV. Douglas probeert het lang. Waar de Jong dan een kopduel wil aangaan met Marcelo. Maar Marcelo veel en veel te ver weg is om daar een duel mee aan te gaan. Op het middenveld vervolgens Brahma en Toyfone. Douglas weer die de afvallende bal in één keer richting Isaacson speelt. Het zweet met de bal aan de voet. We zitten dus in de extra tijd. En de eerste minuut van de drie bijgetelde minuten is inmiddels voorbij. bal bezit voor PSV. Hij doet rustig aan Isaacson. Zal hij dan denken, nou... Voordat ik op vakantie ga, heb ik wel zin in. 30 extra minuten. En misschien zelfs een strafschop-serie waarin ik kan laten zien dat ik wel degelijk aardig kan keeper. Want daar is nog altijd veel discussie over. Of speel ik de bal nog één keer naar voren? Dat doet hij met Lens. Lens met de voorzet richting Matthaus. die de hele wedstrijd onzichtbaar is geweest. En ook nu dus. zodat Twente kan uitverdedigen met de lange bal van Bayrami. Marcelo kopt. Wie vangt erop bij Twente? Niemand. Willems haalt weg. Wie vangt er dan aan de andere kant op bij Twente? Ook weer niemand. Want daar is Wijnaldum. En Wijnaldum zet nog een keer een aanval in voor PSV. Anderhalve minuut nog. Een goal nu. En je bent de winnaar van deze avond. Dat kan niet anders. Met Manuel van de rechterkant. Probeer het nog een keer zou je zeggen. Waarom niet? Waarom niet een beetje risico nemen in de laatste minuut van de wedstrijd. Met De Rijk. De Rijk die indribbelt. En Strootman inspeelt. Strootman durft niet vooruit te spelen. Dus speelt hij Willems aan. Willems op Mertens. Mertens ook al een tijd niet meer in balbezit geweest tussen twee mannen in. Van FC Twente kan hij ook er eigenlijk niet uitkomen. En moet hij terug naar Marcelo. Marcelo op de as van het veld. Terwijl de laatste minuut van de extra tijd ingaat. De Rijk dan ook weer helemaal terug. Nee, naar Toyvonne Ja Peter PSV wordt teruggedrongen. En dat is eigenlijk niet wat je zou willen zien in de laatste minuut van deze extra tijd. Telt u mee uh, vanaf uh, 53. Want dat is de tijd die nog in deze wedstrijd resteert. Daar is Mertens met een voorzet. En Matas helemaal vrij. Schiet de bal in de allerlaatste minuut. Naast de goal van FC Twente. Dit was het moment om de genadeklap uit te delen. Dat beseft Rutte. Dat beseft heel PSV. Een moment van slapte achterin bij FC Twente. Maar ook een moment van slapte uiteindelijk bij uh, Matas. Het is Mertens die wordt weggegeven gestuurd door Strootman. Die legt de bal in één keer voor richting het 5 meter gebied. Daar staat Matos, maar die past de bal dus naast de goal. Daar gaat Cornelissen. Zou het dan gebeuren dat hij aan de andere kant valt met nog 20 minuten? Cornelissen de jong! een geweldige save van Isaacson. En waar Matavs de kans laat liggen om PSV naar de volgende ronde te schieten. Laat De Jong de kans met het hoofd liggen. Want met een uiterste inspanning is het Isaacson die de bal uit het doel haalt. Wat een laatste minuut van de wedstrijd. En daar is dan het signaal van Vink. Dat betekent dat de reguliere speeltijd erop zit. Geweldig gekopt door De Jong. Geweldig gered door Isaacson. 0-0. En dat betekent dus verlenging in Enschede. Als de laatste minuut toonaangevend is voor de verlenging... wordt het heel leuk, want het vernein zat in de staart. We gaan eerst even snel door met Simon Kuipers, want daar gaat het niet goed mee. De sprinter van TVM zoekt al maanden naar zijn vorm. Aan het begin van het seizoen miste hij kwalificatie voor de eerste wereldbekerwedstrijden... en nu het NK-sprint voor de deur staat, gaat het nog nauwelijks beter. Volgende week is het erop of eronder. Het is dan ook nog niet helemaal zeker of Kuipers mee zal kunnen doen aan dat NK. Waar komt de vormcrisis van Kuipers toch vandaan?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 Sebastian Timmerman in gesprek met Simon Kuipers... die aan Pieter Fink hebben meegedeeld. Dat het ongeveer 3 minuten en 57 seconden duurde, dit interview. En dat hij wat ons betreft nu kan beginnen met uh, de eerste helft van de verlenging. Dus uh, heel veel plezier, heren. En uh, één ding is zeker, met het oog op morgen... daar kunt u uh, de eindstand uiteindelijk beluisteren. Nou, dat gaan we dan uh, zeker uh, proberen te vertellen in uh, die uitzending. Het is dus 0-0, we beginnen aan de verlenging. Pieter Fink was inderdaad zeer geïnteresseerd in het wel en weef van... Uh, dat is handig zo'n oortje, ...Simon, uh, Simon Kuipers. Uh, we zijn begonnen, Maneluf heeft bal zit aan de rechterkant. Wordt opgejaagd door Chadli. Speelt de bal vervolgens Chatley in de voeten van Fer. Die weer wordt afgetroefd door Manolev. Maar niet helemaal volgens de regels. Dus Pieter Vink heeft gefloten. Vrij trap voor FC Twente aanstaande. 3, 4 meter voor de middenlijn aan de tukkers linkerkant. Het is wel mooi dat uh, iedereen na het uh, signaal van Vink dat uh, reguliere speeltijd erop. zat nog even flink zat na te puffen van die laatste minuut. Met die kans voor Matas En eigenlijk weet je toch geneigd te zeggen. Een echte topspits schiet die bal erin. Ja, dan zei dat bijna ook van de Jong zeggen aan de andere kant. Dat een echte topsplits die bal erin kopt. Al was de kopbal van de Jong wel beter dan het schot van Matas Dat ging naast en uh, de Jong zag dat de keeper hem er nog uitpakte Terwijl het nu overkop is op uh, de middenlijn. En uiteindelijk de bal opgepikt wordt door Fer, -Fer Met een uh, goede paas naar rechts. Naar uh, de Jong die de bal binnen weet te houden. Nee, net niet. Het was uiterst knap wat hij daar deed. Met een uh, circus act de bal over Marcelo heen. Maar daarna ziet hij tot zijn woede, tot zijn schrik of in ieder geval tot zijn teleurstelling dat de vlag omhoog gaat. En dat betekent dat de bal in zijn geheel over de zijlijn is geweest. Maar wat hij daar deed, De Jong, dat zag er vrij uit. Maar telt er allemaal niet. Goeie techniek hoor. Maar Marcelo stond uh, ja, te gillen. Want hij uh, zag al dat hij, uh, De Jong richting het grasopgebied ging. Nou, inmiddels is de vrije trap genomen. PSV heeft hem even zo snel ingeleverd, maar dat doet Twente ook. Foutje achterin, Tindalli en Matas. Matas wordt uh, Lenz speelt hij aan. En dan geeft Lens vanaf de rechterkant een voorzet die over alles en iedereen heen gaat. En uiteindelijk weer wordt opgepakt door Bayrami aan Twentes rechterkant. Nou, die levert weer zomaar in bij Willems. Willems Strootman, we zijn halverwege de helft van Twente. Als Willems eens kijkt en besluit terug te spelen naar Toyfone. Toyfone naar de linkerkant, naar Mertens. Mertens terug op Toyfone. Wat ruimte aan de andere kant voor Manolev... Dat heeft nog niemand bij PSV gezien. Ja, nu Marcelo. Maar dan heeft uh, daar Chatterley al de kans gekregen om zich uh, in het duel te vechten met Manalhef. Manalhef speelt Lens aan aan de rechterkant. Hij moet Tindalli verdedigen. Tindalli blijft naar de bal kijken. Maar kijkt nog steeds naar de bal als de bal teruggelegd wordt door Lens. En daar Matafs. De voet tegen de bal zet. Twee meter naast weer Matafs. Ja, je zou toch zeggen hoeveel kans heeft PSV in deze avond nodig om eens tot een doelpunt te komen. Want dit is toch al uh, misschien wel kans 9, kans 10. Het is... Uh, Matafs die het moeilijk wordt gemaakt door Douglas en daardoor niet echt lekker kan schieten. Maar we kunnen toch zeggen als je kijkt naar het aantal kansen Ronald. Dan had PSV hier toch wel ruim uh, voor moeten staan. Maar het is nog altijd 0-0 in de verlenging. En dus kijkt Adriaanse nog altijd bezorgd. Want uh, hij weet ook dat er... Uh... Aan de andere kant, maar weinig mogelijkheden zijn geweest. Nou, Matas wordt weer afgetroefd door Douglas in het Ik Denkt dat Matas brief gaat schrijven naar Joop Munsterman. Of bij de onderlinge ontmoetingen die goal twee meter naar rechts geschoven kan worden. Dat uh, zal hem toch wat beter bevallen, want dan had hij wel twee keer gescoord. Nu heb uh, uh, Nee, gaat hij niet doen. Gaat hij zeker niet doen. voor uh, Manolev aan de rechterkant namens uh, PSV. Ja, de pijp is leeg aan uh, beide kanten. Maar goed, beide moeten zich wel slepen naar het einde van deze wedstrijd. Zullen we er toch niet de penalties aan willen laten komen? Daar gaat Willems nog een keer op avontuur. Loopt zich halverwege de helft van Twente. Vast op Bayrami. Bayrami kan vervolgens snel schakelen richting De Jong. Moet hij dat wel nu doen? Ja, nu. Dan is De Jong geen buitenspel. Namelijk aan de linkerkant van het veld. De Jong, op gebied Terug naar Bayrami. Bayrami schiet. Net komt hij voor Willems als die bal komt van de Jong. Maar hij schiet hem uiteindelijk over de goal van PSV. Nou, weer een momentje van FC Twente gehad in deze wedstrijd. Maar ook deze actie levert geen doelpunt op. Het blijft dus 0-0. We zitten inmiddels in de eerste verlenging van deze wedstrijd. Zwak verdedigd door Willems, die bij Rami echt helemaal kwijt was. Over zijn schouder keek, maar over zijn verkeerde schouder. En toen hij voor zich keek zag hij bij Rami daar al staan. Dat is dus ook vermoeidheid aan de kant van Willems, die niet eens meer kon aanzetten om mee te sprinten met Bayrami. De tijd wordt genomen door de doelman van PSV, Isaacson. PSV dat dus nog wel uh, kan wisselen zometeen om frisse krachten in te brengen. Daar wacht Rutte nog altijd mee om uh, misschien een stoot uit te kunnen delen in de tweede verlenging. Als Twente de bal heeft met... Uh, <laughs> bij Rami is dat. Die, uh, hij je over de middellijn struikelt. Ja, die, <laughs> die, ja die, en hij trapt nu ook uh, uh, een deel gras daar op de middellijn weer terug het veld in. Hij valt als een uh, stervende zwaan. Een heel ongeblazen omgeblazen raar door de lucht. Het zag er raar uit en daar <laughs> naar de lag bij ons... Inmiddels is de bal weer in het spel gebracht door Isaacson en opgevangen door Chatley aan de linkerkant van het veld. Waar Manolev moet verdedigen, Chatley wordt teruggedrongen en dus keert hij naar Douglas. Douglas die moet snel handelen omdat Matas jaagt. Brengt die Chatley een beetje in de problemen, maar Chatley blijft rustig, speelt Wiskerov aan. Wiskerov op zijn wordt opgejaagd door Toivonen, maar daar draait de aanvoerder van Twente goed weg. Als Vink heeft gefloten en zo te zien een kaart gaat trekken, is dat voor Manolev. Hij heeft geel in de hand dat dan voor Chatley ja, Het is geel voor Manolev. Omdat hij dan een overtreding heeft gemaakt op Chadli. denk dat hij eerst voordeel heeft afgewacht. Vink. En uiteindelijk nu dus Manolev op de Bonslinger. De derde gele kaart van de wedstrijd. De andere twee waren ook voor PSV Strootman en Toivonen. En nu dus Stanislav Manolev als derde in het boekje bij Pieter Vink. Vrij trap mag genomen worden door Pieter Vink. Als de naam Manolev in zijn boekje is verdwenen. En vervolgens gaat die bal terug naar Douglas. En Wisslerhof gevonden aan Twentes rechterkant. Ruimte om wat meters te maken. Nu de middenlijn overkomen. Dan uh, maakt de Mertens wel een dreigbeweging. Van nou, ik kom naar je toe. Maar uh, dat uh, sorteert weinig effect. Vervolgens gaat uh, Twente wat slordig om met het balbezit. Levert het in bij Mertens. Mertens, Strootman. En dan uh, Strootman weer richting Mertens. Maar die bal is veel te hard. De gat wordt dichtgelopen door Brama. Bal terug naar Michailov. Die hem dan maar weer in één keer uh, richting de middenlijn trapt. Daar waar Marcelo aan de rechterkant bij Twente een duel wint. Van de jongen. PSV weer overneemt. Nu is er wel wat ruimte voor uh, Mertens. Aan de linkerkant geeft een voorzet. Die aangenomen wordt door Matas. Matas nog altijd draait Schieten, ...maar een krachteloos schot van de Sloveen in de handen van Michailov. En zo blijft het dus na zes minuten in de eerste verlenging van dit de wel 0-0. Het ziet er allemaal zo sloom uit wat ja. uh, Matas doet. Het is allemaal zo krachteloos en zwak als hij op doel schiet. Het is niet de avond van Tim Matas, die er in de competitie 9 heeft gemaakt tot nu toe. Ingooi voor uh, Willems, voor PSV, waar uh, Bijrami de bal heeft laten glippen. En Michailov even in de handen wrijft. De handschoenen goed doet. De handschoenen van Michailov die de hele avond goed hebben gezeten. Want hij heeft er toch behoorlijk wat uitgehaald. Als Twente de bal heeft met Wisselhoff. Die het lang probeert op de Jong. De Jong met Marcelo in de rug. Marcelo duwt en trekt en duwt. En raakt daarbij ook nog het hoofd van de jongen. Dus is er een vrije trap voor Twente. Die snel genomen wordt door Willem Jansen. Waar de Jong nog op de grond zat. En voelde aan het hoofd dat hij pijn had. Waar er een bult zat. Is bij Rami weg. Die tot zichzelf. En daarna niet twee PSVers. Hij komt Strootman tegen. En Strootman is erg sterk. Speelt Mertens aan aan de linkerkant. Mertens weer terug naar Willems. Willems op Toijvonen. Dit is goed gespeeld in de kleine ruimte door PSV. Sterker nog, dit is uitstekend gespeeld door PSV. Dat er in één keer uit kan komen. De bal dan op Lens van Mertens. En Lens kan verder Omdat dat is dus licht. Voor het doel, Matafs voor het doel. Wijnaldum achterin helemaal vrij. Maar daar komt de bal niet van Lens. Nog een keer Lens met een voorzet. Matafs zet het lichaam erin. En dan kan Twente nu uitverdedigen. Jongen, jongen, wat is PSV daar slordig? Want daar had echt veel meer in gezeten. Met de zeeën van ruimte die er lagen. Het was wel knap dat Lens nog doorkwam. Ondanks de aanwezigheid van de Doel. Die zich daar wat verstikt in die bal. We hebben eerder in het Europees verband al gezien hoe lenig Lens dan kan zijn in dit soort situaties. Toen hij onder meer de doelman van SV Riet wist te omzeilen. Nu was hij weg aan de linkerkant. Maar kwam hij twee keer eigenlijk niet tot een fatsoenlijke voorzet. Isaacson namens PSV. Lange bal waar oe, Wiskolf wel erg faal Dat Het duel met Toyfone aangaat. Uh, uiteindelijk levert het Twente wel balbezit op. Toyfone natuurlijk klaagt richting Vink. Maar Vink geen luisterend oor biedt. Twente middels weer balbezit heeft met Douglas. Lange passen. Hij brengt de bal als het ware bij Chadli aan de linkerkant. Chadli zoekt Manolev weer op. Hij is er nauwelijks langs geweest bij die Manolev. Die het verdedigend goed heeft gedaan vandaag. Ver op daars van het veld. Ver probeert de ruimte te vinden voor een dat vindt hij niet, maar hij heeft nog wel de bal met de steekbal bij Rami. Maar de vlag is ook voor buitenspel. En bovendien is Isaac zonder snel genoeg uit om de bal te hebben. Dat is dus twee keer voordeel voor PSV. De vlag en de doelman zijn sterker dan de bal van ver op bij Rami. Buitenspel was het inderdaad ruime meter voor Bijrami die dus terecht wordt teruggevlagd. PSV alweer weg aan de andere kant met Willems. Ja die lijkt echt helemaal leeg. Die uh, kan uh, nauwelijks nog op zijn benen staan. Levert bal naar bal nu in. De jonge 17-jarige Willems is natuurlijk ook niet gewend om dit soort lange wedstrijden te spelen. En daar ligt denk ik toch gevaar voor PSV. Waar Twente er nog geen gebruik van kan maken aan die kant. Met bijvoorbeeld bij Rami en Hetzelfde. Die bijna al maakt een overtreding. Vrij trap voor FC Twent. Ja, de ploeg hebben nog een soort van pinchitter natuurlijk op de bank. Je hebt al eerder gezegd. Wanneer breng je ze in? Jan Fennigor of heslink is uh, al geruime tijd bezig aan zijn warming-up namens de Co-Ariaans uh, Mark-Janko. Dat zijn uh, ja, de spitsen die je in een opportunistische slotfase maar al te best kan gebruiken. Maar ja, eigenlijk ben je nog niet toe aan een opportunistische slotfase. En proberen beide voet ploegen het voetballend uh, nog maar eens uh, richting de vijandelijke goal te komen. Met uh, Douglas nu die wat pasjes voor Voorwaarts maakt. Hij besluit omdat Matas komt te storen. om Wisroff aan te spelen. Nog altijd voor de middenlijn aan de rechterkant. Wisroff kijkt vervolgens om zich heen. Ja, had een steekbal kunnen geven op de Jong. Dat deed hij niet. Nu geeft hij de bal op Janssen. Het komt uiteindelijk goed via Chatley En via Ver in de as van het veld. Ver halfwege de helft van PSV. Gaat naar de linkerkant. Maar ziet dat hij daar alleen is. Speelt dan vervolgens Brama aan. Daar gaat Janssen. Ja, die loopt wel richting het gebied van PSV. Maar de bal van Brama komt gewoon terecht op het hoofd van Timothy de Rijk. Even terug naar zijn Zweedse doelman Isaacson. En dan heeft de Rijk de bal weer aan de voet met de neus richting. De Daar moet die Jansen toch af en toe moedeloos van worden als hij weer zo'n loopactie de diepte 1 zet. Ja. En vervolgens zie dat die bal vervolgens twee meter de andere kant op gespeeld wordt. Daar uh, moet Twente veel meer mee kunnen. Daar moet Brahma veel meer mee kunnen. Want dat is de man die in dit geval de paas weer eens verkeerd gaf. Wel naar de rechterkant, naar Cornelissen. Cornelissen goed meegenomen op de borst. Nu over de middenlijn. Maar Rami heeft aangespeeld. Rami ziet dat de ruimte aan de andere kant ligt, maar hij kiest voor een uh, bal uh, richting Brahma dichtbij. Brahma weer met zo'n lange haal naar voren, jongen, jongen. Dat is helemaal niks. Er zit geen voetbal in. En dus is het ook nu weer ingeleverd en heeft Strootman de bal. Moet Brahma achteraan om zo'n fout te herstellen, maar hij is daar kansloos. Met Strootman die Mertens aanspeelt naar de rechterkant. Mertens een strafschop biedt in. Je zit wat in voor PSV. Mertens en uh, weer is het Michailov die redt in de korte hoek. Dat heeft hij daar goed gezien. Michailov. En die ranselt die bal uit het doel, dus blijft het nog altijd 0-0. <laughs> ja, we moeten even lachen omdat we hebben een beeldverbinding hier op de tribune. Ik weet niet of het het enthousiasme van collega Elshoff is dat het kabeltje eruit is gegaan of ja, geef mij dat we gewoon dat is een technische storing hebben. Maar we hebben even geen beeld meer. Dat levert de, de nodige paniek op. Maar live staat gewoon Mertens op het veld aan de rechterkant met de bal aan de voet geeft voor vanaf de rand van het grasoppervlak. Daar zit Wijnsof tussen en via Chatli komt Twente er dan uit. Leroy Ver, de aanspeler van Jansen. nog altijd Twente met het balbezit. Maar dan loopt de Jansen van Jans toch van de sokken, maar wil Fink niet sluiten voor. Een overtreding. Kan het verder met uh, Mertens en de goal. De goal van Tim Matafs. Toch hij. Het is een overtreding die gemaakt wordt in onze ogen, althans in mijn ogen op Willem Jansen. Maar dan mag PSV verder. Vindt het Mertens aan de rechterkant. Die legt de bal vervolgens vanaf de rand van het strafschopgebied In het strafschopgebied Daar waar Matas ontsnapt aan zijn bewakers. En die kopt de bal dan snoeihard achter Michailov. Die dus voor de eerste keer moet capituleren deze avond. Is het een overtreding van Manolev op uh, Willem Jansen? Ja, het is twijfelachtig. Wij zijn er heel ver vanaf. Fink ziet dat van een stuk dichterbij en besluit door te laten spelen. Dan kan PSV dus weg en is Matas weg bij zijn bewakers. En komt hij vanaf 5 meter langs Michailov En zo gaat hij misschien wel deze wedstrijd beslissen. Man die zoveel kansen miste, Tim Matas zet nu toch na 12 minuten in de verlenging... PSV op 1-0. Ja, hier weer toekomt. We noemden hem zojuist sloom. We noemden hem slap. We noemden hem zwak in zijn afronding tot nu toe. Maar dit is een goede goal. Want hij hij loopt weg. Hij zweeft prachtig mooi naar die bal toe. En kopt de bal achter Michailov. Die dus een keer niet kan pakken. En zo staat PSV dus op voorsprong. Drie minuten nog in de eerste verlenging. Wat kan Twente nog? Kan het nog aanzetten? Het moet nu de wedstrijd omdraaien. In vergelijking met de vorige bekerwedstrijd voor seizoen. Toen was het Koevermans die diep in de toen... Extra tijd van de reguliere speeltijd. Een doelpunt maakt om er strafschoppen uiteindelijk uit te slepen. Nu moet Twente het doen in de verlenging. Met de bal naar de rechterkant naar Bayrami. Daar zit Willems. in een uiterste krachtsinspanning tussen. En die glijdt de bal over de zijlijn. De ingooi voor Rami. Vijf meter van de hoekvlag aan de rechterkant van het veld. En Rami gaat dat ver proberen. Waar staan de koppers bij de eerste paal? Daar staat de Jong. Kan hij eraan De Jong verlengt wel. De bal gaat overal als in iedereen heen. Daar kan John er niet aankomen. Omdat hij even vastgepakt wordt. Maar scheidsrechter Vink vindt het niet. Wijft weg. Overigens, Vink die ook aan het chokken is. Ja, dat moet je voor scheidsrechter ook niet vergeten. Ook voor die uh, scheidsrechter is het een lange avond. Want die heeft ook wat meters gemaakt. Geen strafskop, zegt hij in dit geval. Voor FC Twente. Boven we zitten voor Lens met Manolev. En Lens aan de rechterkant. De hoogte van de Twentse strafstorpgebied weer een voorzet. Willem Jansen haalt die voorzet eruit. Vervolgens maakt Lens de overtreding. Nu wel gezien door uh, scheidsrechter Fink op dat uh, Willem Jansen. Die daar uh, naar de grond wordt gebracht. En dus mag Douglas nu een vrije trap gaan nemen. namens FC Twente dat haast heeft. Dat hij iets wil. Nog anderhalve minuut. Tot aan uh, de rust zeg maar. Tussen de twee verlengingen door. En dan heeft Twente nog een kwartier om iets aan die 1-0 achterstand in eigen huis te doen. En gaat het Rutte dan lukken? Of de eerste grote wedstrijd te winnen. En voor het eerst een wedstrijd te winnen van FC Twente. De club waar hij voetbalde, waar hij trainer was. maar waar hij als trainer nog nooit van gewonnen heeft. Zeker niet als trainer dus van de PSV. Bal zit voor Wiskerhof. Speelt de bal richting Luc de Jong. Luc de Jong aan de rechterkant van het veld. Kan hij hier doorheen komen? Nee, dat lukt niet. Bal terug naar Cornelissen. Cornelissen met een wanhopige bal naar voren. Ja, Janko moet natuurlijk zo meteen gaan komen bij Twente als stormram. Want Twente moet gaan scoren naar de goal van Matas. Want anders gaat PSV zich plaatsen voor de kwartfinale van het bekertoernooi in de Grosveste. Dat zou een knappe prestatie zijn. Maar Twente heeft nog even één minuut in deze verlenging en dan nog een kwartier. 1-0 door de goal van Mattafs in Enschede voor PSV. Dat op weg is naar de kwartfinale. Het Radio in jaaroverzicht. The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden